Het moet met het NWS-journaal. Waarschijnlijk worden er nog enkele tientallen nac opgepakt... voor de rellen na de wedstrijd tegen Willem II afgelopen weekend. Een politiechef zei in tv-programma Pauw... dat hij op basis van camerabeelden uitgaat... van nog 20 tot 30 arrestaties van reelschoppers die de politie aanvielen. Tot nu toe zijn er vijf hooligans opgepakt. De reelschoppers worden verdacht van onder meer openlijke geweldpleging... en mishandeling van hulpverleners. Burgemeester De Pla van Breda wil hun ook een gebiedsverbod rond het stadion van NAC geven. De provincie en de gemeente Utrecht gaan onderzoek doen naar de kruising... waar afgelopen weekend een camper in botsing kwam met een tram. Bij dat ongeluk kwam een 41-jarige man uit België om het leven. Volgens automobilisten en omwonenden gebeuren er op de kruising vaker ongelukken... omdat afslaande auto's er de tram over het hoofd zien.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 Amerikaanse oud-president Bill Clinton heeft in een verklaring stilgestaan bij het overlijden van Wim Kok. Clinton schrijft dat hij rouwt om de dood van de oud-premier en dat hij hem wil bedanken voor zijn staat van dienst en visie. Volgens Clinton had Kok oog voor de kansen die de wereldeconomie aan mensen bood, maar ook voor waarden als gelijkheid, het gezin en sociale ontwikkeling. De oud-president vindt dat Cox na niet moet worden onderschat. Zijn respectvolle manier van leiding geven... zou nog altijd een voorbeeld moeten zijn. Het weer de komende uren klaart het eerst op en koelt het flink af. Later vannacht is er meer bewolking en wordt het weer wat warmer. Overdag grotendeels bewolkt. Het waait stevig en het wordt ongeveer 14 graden. Dit was het RMS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM met nu de nacht ok ready let's do it We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 de Armin.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 En alles wat ik Laten zag de was deze, de de was de goud. We waren als de, de dieven op de vlucht. We waren als de, de dieven op de vlucht. We gingen voor die diamonds, gouden ringen, rollies. Ook zagen dat snel opgaan in het droog. We waren te naïef, het is mislukt. We waren te naïef, het is mislukt. different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 6.9. 9. Dit is ZFM. Ik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 They do.